Ja, daar zijn we weer op Indigo Radio, eigenlijk Indigo Soul Station, ik vergis me steeds. Ja, en moet ik ook nog gaan wennen. En je hoort ook Evita, dus je hoort nu Guus en Evita. En we gaan een proefuitzending proberen te maken. En een, ons thema is eigenlijk uh, eten en ja, alles wat lekker is, zal ik maar zeggen. ja. Ik, ik heb hier dus uh, eindeloze verzamelingen, oude kookboeken en oude gewassen. Maar die kan je bijvoorbeeld al nergens krijgen. Dus jou, met, die, met die recepten kan ik weinig, denk ik. Dat is heel jammer natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel leuk om te weten. Het is wel leuk om te weten. Het is ook leuk om te weten dat ze in 1890 al uh, sambal oelak maakten. Ja, maar wist jij dat uh, Adam al rauwkost had, dat het in de jaren 60 onder de antropologen een verdere strijd gaande was daaromtrend. Om rouwkost? Ja. Hoezo? Vertel, dat wil ik weten. <lacht> nou, de inzet daarvan is het antwoord op de vraag hoe onze alleroudste voorvaderen precies hebben geleefd en in, en in het bijzonder hoe ze zich hebben gevoed. Nou. nou. Ik, ik denk met fruit en met, met groenten. Nou, euh... onze oeradem was in hoofdzaak een planteneter, zegt een aantal geleerden. Eetbare wortels, bladeren en bessen, die kon dit het te krijgen. Ja, maar die kun je niet het makkelijk verteren. Nee, maar dat zei ook een andere groep antropologen, die zeiden, dat is onzin. Want eiwitten vormen het belangrijkste deel van de voeding. Ja. En die, die, ja En Dan moet je wel bepaalde soorten planten gaan eten Er bestaan wel eiwitrijke planten Bijvoorbeeld uh, boontjes Maar die hadden we dus nog niet We hadden alleen maar tuinbonen in. Kijk, al die dingen die wij gewoon als gewoon vinden Die komen bijna allemaal uit de Verenigde Staten Midden-Amerika, Zuid-Amerika Boontjes hadden we hier niet We hadden alleen maar tuinbonen En, en, en doperten misschien En ...daar zitten heel veel eiwitten in... ...maar we hadden ook bijvoorbeeld iets als aardaker. Heb je daar wel eens van gehoord? Aardaker. Aardaker. Nee, heb ik nog nooit van gehoord. Dat zijn kleine knolletjes... ...die groeien onder een ontzettend leuk uh, bloeiend uh, plantje... ...die bloeit roze en rood. En dat plantje werd dat op een gegeven moment uh, werd zo geliefd... ...en mensen gingen dat zo veel uit de grond halen... zal ik maar zeggen, dat, ...dat dat was de eerste beschermde plant in Nederland ja? Oh, yeah? Ja, dat was al in 1600. Zo. Want, ja, al, al die uh, landadel en zo, die wilden zelf ook wel aardaken eten. En nu uh, gingen alle uh, werklui en zo, die gingen er mee aan de haal. Oh, oh, oh. Ja dat, is dat al... was tegen het zere been zeker? Ja, en ja, zo hadden ze dat met duiven ook geregeld. Duiven mocht je alleen maar hebben als je een landgoed had en... Uh, voor de rest kon dat niet. En duiven waren ook echt voor het eten. Ja, maar ja, de mens is toch van oudsher ook een vleeseter? Nou, dat lijkt mij ook. Maar jij zegt net van dat het een planteneter is. Nee, dat zei een groep antropologen en anderen zeiden weer van niet. Dus er was een strijd gaande. Nou, kijk, ik, ik meet het altijd aan de darmen af. Dat moet niet iedereen doen natuurlijk, hè, want het wordt zo'n ontzettende bende. Maar... Ja, dat heeft Petty bruit al gedaan. <lacht> <lacht> maar eh, gewoon... Onze duimen zijn eigenlijk zo'n soort van tussen-vlees- en planteneter in. Ja, zijn, zijn, ja oh, ik kom er altijd minder in de war bij Omnivoor en carnivore. Nou, wij zijn hartstikke omnivoor. Oh, dus wij zijn alleseters. Ja. Dat haal ik altijd door de war. Nou, wij zijn hartstikke omnivoor, wij eten alles. Oh, oké. Okay. Toch? Ja, ik wel. Maar ja, het, precies. Er zijn ook dingen die ik niet lust hoor, maar... Wat lust je, ja, je niet? Kijk, dat is ook bijvoorbeeld een interessant onderwerp om het een keer over te hebben. W wat lusten mensen nou niet? Ja, maar ja, dat is weer een kwestie van smaak. Nou, dus soms zit het ook veel gekker en dan hebben ze er iets raars mee meegemaakt. Of dat, dat was bij een tante die ze niet mochten. <lacht> dat ze dat voor het eerst aten. Ja, er zitten altijd dingen achter, heb ik gehoord. Oh ja? Ja. Nou, ik vind gewoon de smaak niet. Nou, wat, wat vind je nou niet lekker smaken? gekookte andijvie en gekookte witwas hé, hey, dan hebben we in ieder geval één ding gemeen nou, dat had ik ook met mijn gezin gemeen kijk, dat, dat vind ik namelijk <lacht> de andijvie stampot vind ik ook zoiets ergs nou, dat vind ik nog gaan ja, maar dan moet die andijvie wel heel snel er doorheen en heel snel van je bord weer af ja ja, ja op het laatste moment het toevoegen ja, maar dan gaat het meestal toch nog te hard en dan wordt het toch nog te warm en dan vind ik het al niet lekker meer ik vind Andijvi wel lekker, gewoon zo rauw. Ja. En Wicklot vind ik rauw ook hartstikke lekker. Maar gekookt vind ik het echt niks. Het gaat zo naar metaal smaken of zo. Ik weet niet wat het precies voor smaak is. Ik heb nooit metaal gegeten. Dat, niet dat ik weet. Maar. Ik, ik, ik ben toch wel benieuwd wat, wat andere mensen bijvoorbeeld. Uh, ja, wel of niet lusten. Kijk, want. Ik, ik vind het bijvoorbeeld, ik zelf hè, Ik ja. lust geen hagelslag Ik lust alles met chocolade Maar hagelslag niet en alleen maar omdat, Dat is ook vaak nep joh Omdat ik daar één keer dacht ik wit met Bruine hagelslag te hebben Maar dat waren een soort maden Van Gatverdamme <laughs> <laughs> Maar die schijnen ook weer heel voedzaam te zijn <laughs> Ja vast wel Maar uh, sindsdien eet ik gewoon geen hagelslag meer Ik nee, kan me iets voorstellen. Nou, wat wat je... heb ik gehad met, met een lumpia? En? Wat kroop daaruit? Nou, die was gewoon eh, niet goed. Daar ben, ben ik ziek van geworden. En sindsdien kan ik, niet... ik moet er niet aan het denken, joh. Dus gewoon geen lumpia's voor Envita? Nee. Nee. Nou, dan, dat, dat zullen we onthouden in ieder geval. Dan voor het lumpia-programma moeten we dan een gast uitnodigen, natuurlijk. <laughs> die echt lumpia's maken? Ja, nou... Vers. Ja, vers. Echt vers. Ja. Ja. ja. Ja, dat zou niet gek zijn Die heb je in Nederland genoeg uh Ja, ja, ja Je hebt zelfs iemand uh, die heeft de eerste Lumpia vouwmachine uitgevonden in Nederland dus, uh Zo Ja, en dat is een hele kunst, want dat vouw je niet zomaar in elkaar hoor Nee, dat lijkt mij ook wel Nou, nou ik, ik maak ze, maakte ze wel eens zelf en dan zijn ze eigenlijk lekker Ja, maar dan is het ook vers Zou dat het zijn? Alleen maar dat verse? Ja, als het echt puur vers is ik. Oké, okay, nou want... Er springt hier een kat voor mijn neus Kom, hup. hup Oh, zometeen moet ik nog een kat erin laten en eruit laten Die katten die blijven gewoon door het eten heen uh, lopen dat, uh... Ja, maar ik denk dat hij eten wil Oh, <laughs> nou <laughs> Geef Vondus hem even komt hij, zich, komt hij zich even melden, weet je wel. Ja, je kan hem even eten geven Dan, uh, dan zet ik een muziekje op Nee Nee Nee, nou, hij, hij moet gewoon even op zijn beurt wachten. Maar zodra hij mij hoort praten, denkt hij: hé, hey, ik Wat? ga me even melden. Straks vergeet ze me. Want het is de tijd nog niet. En, en wanneer brengt hij jouw eten? Hij krijgt mensen om een uur of elf, krijgen ze eten. Maar ze brengen jou geen eten ervoor terug? Ze brengen mij geen eten meer. Jeetje. Ook een rare verhouding die mensen met beesten hebben, eigenlijk, hè? Ja, maar ik zou ze niet willen missen. Ah, oké, okay. dus. dus... Ja, dus eten, dat, dat is nodig om bepaalde dingen ook te kunnen doen eigenlijk. Hè? Want een heleboel mensen vergeten dat gewoon eten is meer als gewoon goh, het is lekker. Het, het doet ook nog allerlei dingen met je. Ja, het is eigenlijk de brandstof om je vooruit te bewegen. Hè? Je kunt het vergelijken met, met benzine voor een auto is eten voor ons. Ja, zoiets, maar om het alleen als brandstof te zien, de, ja, dan, dan zou ik niet meer eten denk ik. Ik, ik ben ook wel een beetje een soort lekkerbek. Het moet ook wel een beetje... Natuurlijk. Ja, Kijk, ik heb liever uh, hele lekkere zalm op brood bijvoorbeeld... ...als, als een, uh, een stukje jonge kaas of zo. Een jonge kaas vind ik ook niks aan. Nee, hè? Nee. Nou, en ik had van de week had ik oude kaas. Nou, dat was wel rempel alsof ze die jonge kaas verouderd hadden... ...met dezelfde smaak gehouden. Ja. Zodat iedereen tegenwoordig oude kaas kan eten. Dat is ook heel bijzonder. Ja, maar als je hele echte oude kaas wil hebben, dan moet je die Amsterdam hebben. Nee joh. Er staat hier iemand op de markt die verkoopt kaas van 6 jaar oud. Kijk, en dat is pas kaas. En dat, dat, dat brokkelt nog net niet. <laughs> oh ja, ja, dat is helemaal keihard. Ja, maar weet je nog van vroeger, dat kon je overal kopen, brokkelkaas. Ja. En ik zie dat nou nergens meer. Ja, vroeger kon je, kon je eigenlijk van alles uh, kopen. Maar ja, in het seizoen natuurlijk, hè. Ja, maar daar hebben mensen ook geen kaas meer gegeten <laughs> van het seizoen. Ik denk nee. dat is het hele jaar door tomaten bijvoorbeeld. En het, het, ja. He, ja. En het hele jaar door frikandellen kan ik me wat bij voorstellen. Maar het hele jaar door tomaten, dat kan helemaal niet. Dat... Ja, maar ja, dat smaken ze ook niet. Dan zijn ze heel waterig en ze hebben een beetje, een, een beetje vis smaak. Een vissmaak. Nou, dat zou kunnen komen door de meststoffen die ze gebruiken. Hè? Want vismeel is een veelgebruikte meststof. Maar dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Dat is weer jouw terrein. Dus ja, dat zou kunnen. Maar kijk, ik heb een heleboel ja. verschillende soorten tomaten. En er is er niet eentje die naar de tomaat uit de winkel smaakt. Ik heb daar iets over gezien. Over tomaten. Moet ik eventjes door de boekje. Bladeren, want dat was best geinig. Oké, okay, vertel eens. Ja. Ja. Ja, moet ik het wel doen. Het is gelukkig niet zo'n dik boekje. Op welke bladzijde is we nu? <laughs> Geen idee. Even. als je te zien, dan kan ik het niet meer vinden. Goed zo. Dan vertellen we dat later. Toch? Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat kan altijd. Heb je wel eens gehoord van warmoes? Ik zit hier ook door een oud kookboek uh, te bladeren. Warmoes. Warmoes? Ja. Nou, in, in, de, in de zin van, van eten niet... Nou, Ik weet in... wel, de Warmoesstraat in Amsterdam. Nou, waar zou die nou naar genoemd zijn? Ja, die zal wel ergens naar genoemd zijn. Nee, de Warmoes. En, en wat de... is de Warmoes? Warmoes is wat wij tegenwoordigen, je ziet het bijna nergens meer, maar snijbiet noemen we dat. Oh. Dat zijn de bladeren van een bietenplant. Ja. En die heb je in allerlei vormen en maten. Je hebt ze met hele brede stelen. En je hebt ze met hele dunne steeltjes. En ja. al nagelang. gelang... ...het soort snijbiet... ...dus met die hele brede stelen worden die stelen echt als delicatessen gegeten... ...en die blaadjes met die kleine steeltjes... ...die worden vooral als spinazie gegeten. En zo'n heerlijke groente werd vroeger heel veel gebruikt... Vooral ja, dat, sommige mensen die hebben het nog wel in hun tuin... ...dat ze zelf kweken. Ja, en dan halen ze het meestal in de herfst weg... ...omdat het er dan lelijk uit begint te zien en dat is eigenlijk een beetje dom want ze moeten het eigenlijk in de herfst zaaien en dan hebben ze in het voorjaar de meest malse voorjaarsgroenten die je kan krijgen en die heeft al worteltjes in het najaar gemaakt en dan heb je dus uh, ja extra vroeg lekkere groenten, gewoon van buiten want die snijbied is super winterhard. dat kun je gewoon dat kun je zelfs op je, op je balkonnetje neerzetten, dat in een kleine pot daar passen ja. toch wel drie of vier snijbieten in ja. Nou, dan kun je toch. Ik denk om de drie weken kun je daar wel van oogsten. Ja? Dat is een ontzettend rendabele planten. En verbaas ik me er ook over dat, dat je die nooit ziet meer. Want je ja? hebt ze in zoveel leuke kleuren: je hebt ze in het geel, je hebt ze in het rood, je hebt ze in het donkergroen, je hebt ze met hele dikke witte stelen, je hebt ze met hele dikke rode stelen, met gele stelen. Het zijn echt super grappige planten. Ja. Je kan er een gemengde salade van maken, terwijl het allemaal snijbied is. Ja. En iedereen heeft toch die gezellige kleurtjes. En ik, ik snap ja. niet waarom de Albert Heijn dat daar niet in zo'n pakje door elkaar heen snijdt. Albert Heijn. En het is de meest, ja, meest ijzerrijke uh, plant die er is. En er zit gigantisch veel calcium in. Nou? Ja, Het is veel beter dan spinazie. Ja, daar zit weer veel ijzer in, hè? Ja, nee, maar dat, dat zit in die snijbiet ook. Spinazie is een zusje van de snijbiet. Alleen dat is een veel uh, ja, vreemdere teelt. Je gooit het zaad op de grond en dan laat je er twee of drie blaadjes aankomen en dan gaat een zijster over. Dat, dat is spinazie. Ja. En, en dat is ja, het is een beetje, een beetje zonde van. De, ja... Weet je wel, ik, ik, ik ben een zaadbeker, ik wil sowieso ook wel verder zien groeien. En bij snijbieten kan dat. Ja, leuk man. Ik heb zelfs meerjarige snijbieten. Heel, dus die, die hoef je nooit meer te zaaien als je die eenmaal hebt. Ja. Maar dan kunnen ze wel een, een meter uh, in oppervlakte uh, in beslag nemen. Zo. Ja, dat is echt een fantastische plant. En kardoen, heb je daar wat van gehoord? Cartoon, Nee. Dat is. Kardoen. Kardoen. Ja, dus K-A-R-D-O-E-M, hè? Ja. ja. Ja, wordt dat niet gebruikt in de, in de Indische keuken? Nee, het, het wordt vooral gebruikt in, in Zuid-Europa, rond het Middellandse zeegebied. En in Marokko is bijvoorbeeld een, uh, een heel gewild gewas, zal ik maar zeggen. Het nou, is eigenlijk een soort wilde artichok. En ze eten dan de artichokken er niet van op, dus de bloemknoppen eten ze niet op, maar ze eten de, de bladstelen op. En dat zijn bladstelen van wel een meter lengte. Goeiedag he. En ik, ben, ik verbouw ze dus ook. En die, die, die doe je dus in oktober. Ga je dat inbinden. Met een beetje stro eromheen. En uh, kranten. en Dat het allemaal mooi bleekt. En dan krijg je. Nou pak een beetje in november. Heb je dan hele mooie gebleekte lange stelen. En. Die zijn heerlijk, die die je maar even te koken en die smelten op je tong een beetje roomboter erop. En dat is helemaal fantastisch, een beetje peper, een beetje zout. Ja. En het smaakt Lekker. net als artisjokken, alleen je hebt er veel meer aan en veel meer van. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit artisjokken gegeten. Echt niet? Nee. Je hebt ook nog nooit geëxperimenteerd bij een pizza restaurant van Doema met die artichokkenharten? harten Nee. Hey. Ik ben nog nooit in een pizza restaurant geweest. Ah, dan mis je wat hoor. Ja, joh. Ja, dat is, dat is ook een hele aparte soort van keuken. Dat is eigenlijk een heel, bedoeld voor de landarbeiders. Ja, en, mijn man die was meer ge georiënteerd op Indisch eten. Ja, nou, ik uh, hou ook ontzettend van Indisch eten, maar af en toe een pizza, dat uh, zal ik niet, afs niet echt afslaan. Nee. Ja, maar ja, die hou je dan of die laat je dan even, even bezorgen, want hier in de buurt ja, maar die kun je en, ook heel lekker zelf maken. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Je kan je eigen pizza beginnen. <laughs> ja, als je een overtje hebt, dan gaat het zo. Ja, ik heb een overtje, maar ik ja. heb ook zo'n pan waar je het in kunt doen. Nou, je hebt er geen pan voor nodig als er een heel groot vlak bak, bakblik en... Uh, de truc zit vooral in het deeg. Dat moet gewoon super soepel uh, en... Uh, Tomaten prut erop. En... Ja. Maar over tomaat gesproken, ik heb het gevonden. Ja, kijk. Ja. ja. Daar komt de tomaat. Ja, de voorloper van onze tomaat. <coughs> Weet je dat die door de Spaanse veroveraars ontdekt is in Peru? Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik verbouw die tomaten. Oh, wat leuk. Want die werd dus door die bevolking werd dat X-tomaat was genoemd. Ja. En de tomaat van toen had echter nog hele kleine afmetingen. Er was bovendien meer geel dan rood. Ja, dat klopt. En de blozende pracht van nu hebben we aan de Italianen te danken. Bij hen werd de plant uit Spanje geïmporteerd. En daar was de Moorse sfeer kennelijk nog zo blijven hangen dat de Italianen de tomaat Pomo del Moro, appel van de Moor, noemden. En dat doen ze nog steeds, Pomodoro. Ja. Maar bijvoorbeeld die, die tomaatjes waar je het net over had, hè? Die, die meer geel... Nou, ik zou zelfs zeggen, die zijn meer geel-wit, de echte wilde tomaatjes. Ja. En bijvoorbeeld, we hebben dit jaar eigenlijk helemaal geen zomer gehad, hè? Ja, bijna. Dus ik heb veertig soorten tomaten buiten gezet. En er is er maar eentje die het goed blijft doen. En dat is die ene wilde met die gele vruchtjes. Ja, maar is, de, is die temperatuur er ook naar, hè? Ja, het kan ook veel beter tegen regen. Terwijl in Peru hebben ze dat niet zoveel. Nee. Ja. Maar het is echt, het is iedereen die dat vruchtje proeft, je proeft daar echt alle smaken in terug. Die in, in ook de meeste, ja, maakt niet uit lekkere tomaten die je ooit gegeten hebt. Die smaak zit er ook in. En sommige wat? tomaten kunnen zelfs wat ananasmaak erin hebben en zo. Oh? Ja. Er zijn echt zo ontzettend veel te gek aromatische tomaten, dat is echt, uh, dan moeten we sowieso, dan moeten we eigenlijk Indigo tv hebben, want dan kunnen we dat een keertje allemaal laten zien en proeven. Ja. Want dat is wel ontzettend leuk voor mensen ook gewoon om dat zelf thuis te verbouwen. Ja, want, ja dus zo is die snijbiet, dat lijkt me best leuk. Jok. Ja, snijbiet bijvoorbeeld, dat, dat kan iedereen verbouwen. En tomaat is net iets ingewikkelder, maar Zeker als je weet dat er hele andere kleuren aankomen als dat er normaal in de supermarkt liggen. En want je hebt tomaten die zijn bijna zwart. En je hebt tomaten die, die blijven altijd groen, maar die zijn wel rijp. En je hebt zelfs tomaten die kun je meer dan een half jaar bewaren. Zo. En allemaal gewoon oude soorten. Dus er is niks aan gerommeld. En er zijn ongeveer van die oude soorten zijn er nog zo'n 2500 verschillende op deze aarde aanwezig. Goeiedag, he. We zouden nog wel een keer een, uh, een heel speciale dag kunnen wijden aan de tomaat. Zo. Uh, oh. Daar iets leuks mee doen. Ja. Dan kom je een keertje naar Utrecht en dan gaan we daar een grote proeverij neerzetten. <laughs> ja, toch? Uh, dan moet ik eerst die, uh, dat vervoer allemaal geregeld hebben. Ah, je hebt nou toch zo'n scootmobiel... Ja, maar dan kom ik niet verder als uh, zo'n 40 kilometer en dan kan ik niet meer terug, joh. Nou, daarna douw ik je wel. <laughs> dan, dan moet je me eerst komen halen, want uh, Utrecht is van hier uh, wel verder dan 40 kilometer hoor. Ja, dat weet ik ook wel, maar dan, dan fiets ik toch even heen en terug. Ja. <laughs> ja, als je maar goed eet, dan kan je alles gewoon, toch? Ja, bijna alles. Bijna alles. Bijna alles. Maar die tomaten inderdaad komen uit, uh, uit Zuid-Amerika hm. Maar ik, ik heb altijd bij mezelf zoiets van waar, Waarom alleen maar in Zuid-Amerika Dat heeft toch allemaal aan elkaar vastgezeten vroeger Ja dat weet ik niet Hè? Wie weet zijn, zijn die indianen die daar nu wonen Hebben dat wel allemaal meegenomen uit Nederland vroeger Hè? Dat kan toch zijn... Het zou kunnen, Het zou kunnen, Z alleen uh, uh, toen, toen die Spanjaarden die zeeën overgingen, dat was toch veel later. Jawel, maar in, in de, kijk, in Europa is gewoon zoveel tijden geweest dat mensen niks meer durfden te eten. Dat ze... Kijk, ik heb bijvoorbeeld een heleboel oude gewassen en die hebben bijvoorbeeld als kenmerk dat ze gevariegeerd zijn, heet dat. Dus die hebben dan witte streepjes erop of wat dan ook en mm -hmm. die gebruikten die eerste landbouwers zodat ze konden zien van dat is niet het wilde maar die is van mij oh, yeah. en dat kun je dus eten en van die het werd ook gelijk na die landbouwontwikkeling werd het ook een beetje raar dat groente eten het, het moest echt van het veld komen wat je zelf neergezet had, terwijl dat is in andere gebieden van de wereld heel anders verlopen die, die eten het onkruid ook op wat er tussen die planten groeit ja yeah. Maar ja, dat, dat hier in Europa is dat nooit echt uh, aangeslagen. Op de een of andere manier werden ze gelijk bang voor al het andere wat in de natuur stond. En dat, dat vind ik nog steeds heel typisch in Europa. Dat net zoals de meeste paddenstoelen kun je eten. Maar je vindt pas paddenstoelencultuur, als je meer naar het oosten toe gaat, da, daar kennen ineens de kinderen weten zelfs welke paddenstoelen je wel en niet kan eten. Ze zou ook niet komen door de stedenbaan? Nee, dit is al, al veel langer. Pannenstoelen stonden sowieso al in een kwaad daglicht, want het hoorde bij hekserij en, en, en duivelse dampen. Oh, ja, ja, ja. Dus ja, pallestoenen hadden het helemaal niet. Terwijl ja, de meeste kun gewoon eten. Ja, misschien dat daardoor ook eh, al dat onkruid, wat eigenlijk kruid is, dat ze daarom eh, er ook aversie tegen hebben, want dat eh, hoorde ook bij heksen. Heksen die waren eigenlijk eh, kruidenvrouwtjes, hè? Ja. Ja, maar uh, uh, dat is ook zoiets raars inderdaad. Want hier kregen, de, kregen die dan een soort slechte naam, zal ik maar zeggen. Ja. Maar in de rest van de wereld hebben die meeste van die kruidenvrouwtjes nog steeds een goede naam. Ja. Hoe ja, zou dat, dat toch komen? Zijn wij Europeanen zo, zo dom of zo anders? En ja, dat willen ze weer terugdringen, hè? Met die Codex uh, Alimentarius. Ja, dat, dat is een onderwerp... Uh, that, uh, kan ik echt uren over kletsen? Dat is helemaal van de gekke Want daar staat gewoon wat je wel en niet kan eten. Eigenlijk staat alleen nog meer in hoe en, en wat je kan eten en op welke manier. En dat is dan een soort voorschrift. Ja, maar ja, dat komt weer van de, de chemische industrie af, hè? Ja, maar de, kijk de chemische industrie. Kijk die, al die planten bij elkaar. Dat is de grootste chemische industrie die er bestaat. Ja, de echte. Ja, maar wie zijn de vertegenwoordigers van die chemische industrie dan? En hoeveel geld ja. wordt er wel verdiend aan die planten? Ja, want, want door middel van die planten kunnen zij dus chemische dingen maken. Ja. Namaken. Ja, namaken vooral. Want als je het kan namaken, dan kan je er een patent op doen. Ja. En als het van planten is, dan, uh, ja, dan wordt dat moeilijker. Maar het is, het is leuk hoor. Als je al die dingen, die oude dingen... Ja ik zit hier ook een beetje te bladeren zo van uh, En ik kom echt hele leuke dingen tegen Net zoals inmaken, wie doet dat nou nog? Ja dat hoor je niet meer Nee <klui> Het is tegenwoordig Tegenwoordig kun je toch ook de zuurkool nog nauwelijks uit het vat krijgen Het is allemaal voorverpakt tegenwoordig Ja En dan wordt het niet lekkerder van? Nee Nou heb ik ook inmiddels gezien ja. dat mensen vergeten zuurkool uit te wassen Doe jij dat wel eens, je zuurkool uitwassen? Nee Nee? Nee Ja, dat, dat moet je eens een keer doen En dan? aan elkaar een heel ander gerecht gewoon maar Ik heb wel een boekje, maar ik weet niet hoeveel zuurkoolgerechten in staan Nou, de, dus is uh, bijvoorbeeld in de Fogese heb je choucroute zou ik maar zeggen Dat is dus gewoon uh, zuurkool En ja. dat is dan met worst en spek en allerlei andere stukken vlees en dat, dat laten ze echt ook een, nog een tijdje koken met hele aardappels erin en zo. En dat smaakt echt beter als alle zuurkool hier. En toen heb ik dus gevraagd van hoe ze dat doen. En dat, dat is echt uitwassen van de zuurkool. Dus gaan ze het eerst helemaal afspoelen? Ja, ze wassen het echt, is, ze doen het in een zeef, zetten er een flinke straal water op en spoelen het gewoon helemaal uh, al, al het vocht eraf, zal ik maar zeggen. Oh. Dat klinkt een beetje raar met water al het vocht eraf spoelen, maar toch doen ze dat. Nou ja, het heeft in, in het vat gestaan, hè? Ja. En daardoor gaat er net dat scherpe zuurtje af, wat een heleboel mensen niet lekker vinden. ik vind het juist wel lekker. Want bijvoorbeeld in, in Zweden, bijvoorbeeld, wordt ook de zuurkool gewassen. Oh? Ja. In Zweden heb je een, een soort gerecht, uh, dat is een soort broodje met een soort knakworst erop en, en zuurkool. En dan heel veel mosterd. En ja, dat verkopen ze in de kiosk, zoals dat daar heet. Dat zijn een soort snackbarretjes. Maar ja. hebben ze alleen maar dat en, en een soort uh, yoghurtijs verkopen ze er. En dat is het. En ja, dan staat het hele land vol mee. Huh? Dus dat is het hapje wat je in Zweden tussendoor eet. Een broodje zuurkool met worst. Ja, je ziet het wel eens in, in, uh, in films in Amerika. Dat ze daar op die uh, hotdog ook uh, een beetje zuurkool doen. Ja, ja echt? Ja. Nou, het, het is een hele goede combinatie namelijk. en ja, wij eten zuurkool met worst. Ja, maar wat eten ze dan hier voor worsten? Allemaal uh, ook van die... Ja. Industrieworsten zal ik maar zeggen ja, ik heb nog steeds Zo worstjes dan de Hema Ik vind het nog steeds het lekkerste. Ja? ja? Er is nog steeds geen goede slager in Deventer Ik vind die gewoon lekker joh Zijn er nog slagers? Ik ja die zijn slagers. er nog Hier in Utrecht zit zelfs een slager Die is wereldberoemd met zijn paardenworst Ze doen hier nog iedere keer wedstrijden Wie de lekkerste worsten maakt en zo. Ja het is tegenwoordig allemaal de catering, joh. Ja, dat klopt. We komt hier nou uh, in de... Ja, dat klopt wel. Het meeste is, gaat het inderdaad daarin uh, zitten. En de meeste slagers die hier zitten... Die hebben dan ook van die barbecue arrangements. En zo. dan komen ze dat allemaal bij je brengen. Ja. Met de juiste houtskool erbij. En goede aanwijzingen. Ja. Is best wel complexe materie al dat eten, hoor. Ja, want Steek, kijk, als we daar serieus een serieuze programma van gaan maken, dan, dan moeten we ook een soort uh, thema iedere keer hebben en zo. Ja. Hè, dit, dit is maar een proefuitzending en het gaat over eten, dus proefuitzending vind ik dan heel leuk. Maar, ja, nog een veel leukere naam: Men Nemen. Zie je wel? Men Nemen. Ja, de geschiedenis van de kookkunst, vind je dat? Ja, precies. Ja. Nou. Dat is ook sowieso een heel, heel goed thema, voor, vooral omdat de meeste mensen tegenwoordig... Ja, ik, ik vind dat de meeste mensen niet meer echt, echt goed eten, zal ik maar zeggen. Ja, het is allemaal uh, kant en klaar, heel veel. Ja, je, en als je dan uh, sla kan kopen, dan is het al in stukjes gesneden. Bij wijze van spreken, ja. ja. Of, of je op de kop sla, en dan uh, ga je de sla wassen, en dan is het sla de waskie, en dan denk je, wat heb ik in godsnaam gekocht? Ja, dat is ook wel leuk. Weet je, hoe, als je ze nou zelf bouwt, verbouwt, hè, je, je plukt zo'n krop midden, midden op de dag. Ja, en je, je gaat er mee naar huis en s'avonds wil je die dan serveren, is die helemaal slap. Op welke manier je dat ook doet. Die sla wordt namelijk ook voorbehandeld. In speciale ruimtes, zodat het ja. goed kan blijven in de winkel. Ja. Want het kan helemaal niet een kropsla in de winkel. In ieder geval een kropslaar kun je die geen halve dag uh, stevig houden, Of je moet hem in een bak met water zetten. Ja. En dat doen ze dus niet. Dus daar hebben ze een heel grappig trucje voor met een, een of andere koelmethode. Uh, dat ze, ze koelen ontzettend zwaar met extreem koud water. En daar blijft het dan zo'n paar uur in staan. En dan gaat het pas weer eens naar de volgende stap zal ik maar zeggen. Dus de ze sla die in de winkel ligt het is gemiddeld al drie dagen oud. Ja. En als, zoals ik net al zei, je kan sla maar een halve dag goed houden. Dus wat eet je dan eigenlijk nog? Ja. Nee, het lijkt nergens op. Nee. En dat vind ik ook zonde, want dan gaat een heleboel smaak verloren. Echt, sla, daar zitten allerlei bittertjes in en, en andere smaakjes. Die, die, die proef je in moderne sla niet meer. Het is allemaal. Ja, water. En dan hebben ze tegenwoordig overal iedereen wil ijsbergsla. Nou ja, het is knapperig. Ja. Dat wel. Maar het, het, het blijft water. Ja, het is, het is knapperig en, en het, het is uh, smaakvol door hetgeen wat je allemaal toevoegt. Ja. Ja, maar dat is toch zonde? Ja. Net zoals al, al die sla, die wordt uh, allemaal gesneden. Nou, sla meer moet je helemaal niet snijden. Je moet sowieso, blaadjes moet je eigenlijk helemaal nooit snijden. Hele plukjes. Ja, die moet je gewoon uh, echt in stukken scheuren. Ja. En dan blijven al die celwanden mooi intact. Ja. Want je, je scheurt precies automatisch tussen de celwanden door. Dat dus. je wel iedere cel bij zo'n plantje heeft celwanden. En... Dus er komt geen wondje in die plant ook, zal ik maar zeggen. Ja. Goed dat ik dat weet, hè? Ja, heel goed. Ja, ik ben nog van de oude stempel, hè? Kijk. En dan he, heb je ook nog zo'n oude ouderwetse slawasser? Die heb ik wel gehad, maar die is kaduk. Nee, maar zo eentje waar je nog echt mee rond moest slingeren. Ja, die heb ik wel gehad. Mijn moeder had er zo eentje en dan moest je echt rond slingeren, dan ging ze de tuin in. En dan, ja, dan vonden wij dat hartstikke leuk om daar doorheen te rennen natuurlijk. Ik <laughs> ja. vond mijn moeder dus helemaal niks. <laughs> ja, dat dus wordt weer een puinzooi. Maar oh ja, voor ons was dat uh, ja, een soort vermaak, ik weet het niet. Ja, het is wel leuk. Ik ja, heb zo gehad. En het is het enige moment dat we eigenlijk mochten rommelen mochten Want... met eten, zal ik maar zeggen. De, ja. Voor de rest werd er niet gespeeld met eten bij ons thuis. Nee, en alles werd ook gebruikt. Ja, zeker weten. Alles werd gebruikt. Ja, we waren zeker. vorig jaar nog ergens en dan zelfs de varkenssnuitjes stonden nog op tafel, zal ik maar zeggen. Ja. <lacht> ja, nee, serieus. Ja, een ja, soep langs, met varkensnuitjes. Ja En dan heb je dus van die neusgaten die je zo aankijken Nee, <lacht> hey, echt Ik zie het voor me, daar moet ik <lacht> <lacht> ja, Je hebt wel meer van die aparte gerechten in Nederland hoor Maar dat zie je bijna nergens meer Gewoon, en dat vind ik raar. nee, nou ja, als je alleen nog al kijkt naar het oud brood Hoe wij dat vroeger verwerkten Ja, dat gaat in de gehakt En dat gaat overal in ja, je of je maakte er wentelteefjes van Of er werd broodpap gemaakt Nou kijk Wentelteefjes hè? Daar heb ik toch altijd zulke goede herinneringen aan Een moeder van een vriend van mij Die kon zo goed wentelteefjes bakken Dat ik echt eh, regelmatig Gewoon toch even langs moest hè? Niet omdat die vriend zo aardig was Maar omdat die wentelteefjes zo lekker waren Ken je dat? Ja ja ja, ja. <laughs> Mijn moeder die kon dat ook goed nou, mijn moeder wist helemaal niet eens wat het was. Heerlijk. Maar hoe maak je nou wentelteefjes? dat is dan wel gelijk, wil ik gelijk weten. Want dat weet ik tot op de dag van vandaag niet, hè? Nou, je weekt het brood in, uh, in melk. En met uh, suiker en uh, kaneel ga je dat dus uh, bakken. En dat gaat goed. Mm -hmm. Er zit geen ei bij ofzo? Zo uit mijn hoofd zeg ik nee. Dan ga ik ook twijfelen. Ik kijk even om me heen, want ik zit hier met een zaal vol publiek. Volgens mij wel. Dan ga ik twijfelen. Er moet ook nog een ei omheen. Het is heel goed mogelijk. Dat het uh, geklutst eiwit is. Ja, geklutst ei met melk. Hoor ik hier. Ja, dat is heel goed mogelijk. Het is handig. Ik heb goede souffleurs hier. Nou, kijk. Maar wentelteefjes dus. Nou, dan ga ik dat. Ik, ik heb morgen gelijk zin in wentelteefjes, misschien nu wel. Maar dat is het lekkerste met wit. En dan hebben we dus net geen oud brood meer op zo'n moment. Hè? Dat, dat, zou het met vers brood ook gaan? Ik denk het wel. Weet je wat trouwens ik raar vind? Dat het moderne brood schimmelt sneller. Ja. Of ligt dat aan mij? Nee. Dat is ook zo. Het schimmelt ook sneller. Maar ik, ik koop het ook bijna meneer. Ik wacht tegenwoordig zelf. Ik heb zo'n broodbakmachine, dat is ideaal. En dan heb je dus een brood met een gat erin? Ja. Hoe los je dat dan op? Of vul je dat gat gewoon met jam en eet het in één keer? Nee, ik heb er eentje die, uh, die heeft niet over de lengte een gat. Die heeft twee gaatjes. Oké. Okay. In de bodem, waar, waar die uh, roerdingetjes zitten. En, en dan uh, snij je daar omheen? <laughs> Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet. Daar heb je nee, sommige nou, boterhammen met een gat erin ofzo. Ja, dan zit er onderaan. Zit dan uh, iets, een, een gaatje, eventjes een deukje, zeg maar. Oké. Okay. En, en, en ongeveer vier sneetjes is dat, maar de rest is gewoon brood. Maar hoeveel, is dat goedkoper of is het lekkerder? Ik vind het lekkerder. Het is voedzamer. Want ik zie hier bij allerlei bakken, zie ik allemaal van die kant-en-klaar pakketten voor je broodbakmachine. En dan zie ik die prijs van het meel. Hoor. En dan denk ik van nou een brood is altijd 800 gram. En euh, als ik dan zie wat de prijzen daar alleen al voor de meelmengsels zo en zo rekenen. Dan, dan denk ik van nou dan kun je beter bij die bakken gewoon brood kopen. Ja maar je kunt ook bij een, uh, bij een molen kun je ook uh, meel kopen hè. Verschillende soorten meel. Ja we hebben hier uh, vlakbij een molen staan. Nou. Nog geen uh, 500 meter afstand staat een molen. Nou misschien verkoopt hij ook wel meel. Dat zou zo kunnen. Het is, het is een echte molen die echt werkt. Alleen er zit een slagerij onder. Oh. Dat was ja. weer een beetje vreemd, vind ik altijd. Maar ik, ik zal die, die mensen eens vragen. Want je hebt, er zit daar wel zo'n naar en zo. Ja. En het was vroeger een, een, een, een, een molen voor, voor graan. Ja. I mean, dat, is, dat is gewoon. Ik vind het gewoon lekker. Ook, ook eh, voedzamer. Ja, zou dat uitmaken? Ja, dan het veel, als je bij een echte bakkenbrood haalt, dan valt het wel mee. Maar je hebt heel veel, heb je dat fabrieksbrood? En dat is, ja, ik vind het net kauwgom eigenlijk. <laughs> het is ook echt net kauwgom. Heb je, heb je wel eens zo'n fabrieksbrood, dat, dat kun je echt zo plat houden? Ja. Vind ik net kauwgom. Ja, maar hoe krijgen ze dat voor elkaar dat zo'n fabrieksbrood. ...is net zo zwaar, is ook 800 gram. In Nederland moet ieder brood overigens 800 gram zijn. Ja. We hebben hele rare regels hier. En ook heel veel regels. Ja, zeker als het om eten gaat. En met die codex wordt het nog gekker. Ja. Maar aan die codex moeten we gewoon een keer een echt programma beiden. Ja. Want dat is gewoon... Uh, daar heb ik, ken ik ook nog wel wat mensen die daar uh, echt ook goed in ingewerkt zijn... Dan kunnen we eens kijken wat die ervan vinden. Hmm. Want ja, dat kan ik soms niet peilen hoor. Van de jongens die daar dan mee werken. Die, ja, sommigen zijn helemaal enthousiast. Dat hadden ze eerder moeten doen. En dan op een gegeven moment zien ze ineens dat er ook allerlei kruiden onder vallen. Ja. Wa waardoor je gewoon, waarschijnlijk het kruidenrekje in de supermarkt wordt een stuk kleiner, denk ik. En dat niet alleen, je mag het ook niet meer in je tuin hebben. Nee, het moet allemaal keurig gecontroleerd zijn. Ja. En dus nu is alleen nog maar de hennepteelt verboden Want daarna mag je helemaal niks meer Nee, precies Dus uh, ja, eigenlijk een goede tip voor iedereen Dat mag je plant niet meer hebben Nee, zet zoveel mogelijk kruidenplantjes in je tuintjes op je balkonnetjes in de plantsoenen En in de plantsoenen wordt hier in ieder geval steeds makkelijker Want ze vragen hier de hele tijd of je maar uit de buurt mee wil werken Met het onderhoud en het beheer en zo van het groen dus uh, volgens mij moeten we gewoon heel Nederland vol zetten met kruiden. <laughs> en er mag wat mij betreft ook wel een henneplantje bij. Overigens, ook een uh, gewoon een consumptieplant vroeger hoor. Ja, maar dat niet alleen. Je, je, je, uh, je hebt er ook hennep waar, waar uh, uh, kleding van gemaakt kan ja, worden. ja, Ja, maar in Hongarije bijvoorbeeld heb je hennep. Dat is voor het zaad. En dat zaad, dat stoppen ze daar in dingen als een soort nuts en zo. En uh, dat wordt daar gewoon uh, als snoep gegeten. Ja. Nou, en daar krijgt krijg niemand wat van. Je krijgt er alleen maar ontzettend veel eiwitten mee binnen. En dat is ook waar het vroeger voor gebruikt werd. Dat is eigenlijk het oudste cultuurgewas wat er is. En van die blaadjes die werden vroeger gewoon als spinazie gegeten, krijg je ook helemaal niks van die grote bladeren die eraan zitten. Ja. Prima plant groeit overal. Er zijn er ook allerlei gerechten mee uh, te maken. Oh, is, of, ja, er ja. zijn zoveel dingen waar gerechten mee te maken. Nee, hebben... maar klassieke gerechten gewoon ook echt. Hmm. Mazoen en zo heet dat. Hartstikke zoet is dat. Dat is echt een soort uh, ja, snoepwaar, uh, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook goed voor diabetes. Ja, en in India bijvoorbeeld, daar heb je allemaal yoghurtkraampjes. Uh, en dat heet bang, wat ze daar verkopen. En normaal uh, is dus uh, wietblaadjes doorheen. Uh -huh. En dat is uh, niet uh, om, om wat van te merken, maar dat is ter verfrissing. Ja. En ik denk dat we het een beetje moeten afsluiten ergens. Want we, <lacht> <lacht> <lacht> het zit we houden het gewoon goed voor. Ja. En we wisten deze keer niet waar het over zou gaan verder. Nee. We het is gewoon een allerlei proefjes. Er werd alleen maar even gevraagd van... Zouden jullie misschien een proefuitzending kunnen maken? Nou... dat. Dat is gelukt volgens mij. Dan ga ik er zo meteen als ja. muziekjes tussendoor zetten. Ja. En dan, uh, als mensen wat vreemde piep- en bijgeluiden hebben gehoord. Dat komt omdat Evita en ik, die zitten niet bij elkaar aan tafel. We, er, er zitten nogal wat kilometers tussen. Ja, minimaal 80. En we hadden al wat aanloopmoeilijkheden oh. <laughs> met, met het uh, aansluiten van het geheel hier. En ik hoop dat we er een beetje behoorlijk doorheen zijn gekomen. Nou ik vind het ook wel. Nou, dan gaan we eruit met een heel mooi muziekje, zeg ik dan. Terwijl dit een ja. opname is natuurlijk. Maar. Ja. Oké. Okay. Life could be a dream! Life could be a dream. Do do do, -do, -do some boom. Life could be a dream Shaboon. if I could take you up in paradise up above. Shaboon. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and open with me again, boom They ding dong ding dong, the lang the lang a lang. Oh woah woah, flip a verboten war. Life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life would be a dream, sweetheart Every time I look at you Something is all my mind. If you do what I want you to Maybe we'd be so fine Life could be a dream, Shaboom If I can take you up in paradise above, she booms and me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, Sweetheart, Hello, hello again. Shaboom and and opens me to get boomed. Dingaling, nangaling, a lingaling, a lingaling, a lingaling. but life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Can take you up and paralyze above. Shaboom and tell me, darling, I'm the only one that you love. Really life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and up me me again. Boom, boom, ding, dong, ding, dong, lang, lang, lang, lenga lang, lang, la lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, dream lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, And a kid, the memories you gave me. I yes, had one stolen night of bliss, the memories you gave me. I one girl, one, bird, one boy. Lightly with a dream, the memories you gave for me. all lips and mine, two sips of wine, memories are made of this. Then at the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids. For the flavor Stir carefully through the days See how the flavor stays These are the dreams You will savor With sweet, sweet his blessings from you above You can't beat the memories you gave Serve It generously with love you can't the you gave a... A One man went, but one wife one love through life Memories sweet sweet made of this Memories are made you gave a... of this It's kind of funny how the Lord made the bee And the bee made the honey And the honeybee looking for a home And they call it a honeycomb And they roamed the world And they gathered all of the honeycomb in the one sweet fall And the honeycomb from a million trips Made my baby's lips So honeycomb, I oh, won't you be my baby Well, the honeycomb be my own Got a hank of hair And a piece of bone And made a walking, talking honeycomb Well, honeycomb, I oh, won't you be baby well a honeycomb be my own what a darn good life when you got a wife like a honeycomb honeycomb and the lord said now that i made a bee i'm gonna look all around for a green green tree and he made a little tree, and i guess you heard what well, then well he made a little bird and they waited all around until the end of spring again every note that the birdies sing and they put them all into the one sweet tone For my honeycomb, oh honeycomb, I oh, won't you be my baby, well the honeycomb be my phone. Got a hang hair and a piece of bone a made a walking talkin'. Honeycomb, well the honeycomb, I oh, won't you be my baby, well the honeycomb be my phone. What a darn good life when you got a wife like honeycomb. Honeycomb And the Lord said now that I made a bird I'm gonna look all around for a little old word That sounds about sweet like turtle duck. And I guess I'm gonna call it love And he on the world, they're looking everywhere We're getting love from here, love from there And he put it all in a little old part Of my baby's heart, oh honeycomb oh, Won't you be my baby, well the honeycomb be my own Got a hank of hair and a piece of bone They made a walkin', talkin' Honeycomb, well honeycomb, honeycomb. Won't you be my baby Well honeycomb be my own What a darn good life When you got a wife Like honeycomb Honeycomb Say, did you ever meet that uh Reaper man? No, I never met the guy Tell me about it Oh no, you're not kidding me now, are you? Uh, you never met the Reaper Man. Oh, no, you never met the Reaper Man? And yet you say you swam to China and you wanted to sell me South Carolina? I believe you know the Reaper Man. Did you ever meet the funny reaper man? You never met the funny reaper man, and yet you say you walk the ocean. Any time you take a notion, yeah, I believe you've seen the reaper man. THE <laughs> END <laughs> met that funny reaper man have you ever met that funny reaper man oh he trades your dimes for nickels and he calls watermelon pickles yeah i'm talking about the reaper man you ever meet that little old reaper man did you ever meet that little old reaper man if he takes a sudden mania and he wants to give you pennsylvania i'm still talking about the reaper man Ever met that little reaper man? Ever met that funny little reaper man? If he sells Wall Street, he's frantic, and cause he won't sell them the Atlantic. Oh, that's that reaper man. <laughs> Rockefeller fortune, and you know I just left that reaper man, yeah, I know the reaper man, yeah, I'm well acquainted with the reaper man, so if I claim I have a billion and I want to trade it to you for a million, I just left that reaper man, how well I know the reaper man, oh, I'm so well acquainted with the reaper man. Snip and giggle, and start to squirm and wiggle. Oh, that little river man. <laughs> Hey, yes. Hiya, yes, indeed, really. Looked over in the corner There was a couple of rails And it sure did look kind of low Another cat walked up and said to the man Holland, Harlem Go over there and see what's the matter them girls there. And he said I'm kind low He said I got just what you need Come on sister, Light up one of these weeds And get high and get about everything get real tall. Here, Here comes, comes the man with the jive. Don't sit around moan and sigh and act like you're gonna die. Light up, baby, and get real high. Here comes the man with the jive. Now you feel like a millionaire, but not a dime in your jeans. Although you don't get nowhere, feel like going down to New Orleans. Don't cry if your gal is gone. Those vipers, they don't stay for long. Light up, pal, and sing a song. Here comes the man with jive. I'm the jive, jive man. I'm the I got my jive right in my hand. Where's the man with time? Bring him on. Bring him on. Bring him on. Well, look here, Jake. How much is your jive? Three, four, a half? Three, four, a half? Don't make me laugh. Go well, for four dollars. Whoa, I'm going to holler. Go well, holler. I don't care. Well, look here, boys. Everybody's nice and tall. Let's light up and have a ball. <laughs> Swing, light a tea and let it